Het vaarverbod in Groningen en Friesland wordt ingetrokken. Vanaf morgenochtend 6 uur mag er in beide provincies weer worden gevaren. Het verbod werd woensdag ingesteld vanwege de hoge waterstand. Door de golfslag die schepen veroorzaken, konden dijken verder beschadigd raken. De dijken langs onder meer het Eemskanaal en het windschoterdiep zijn nu weer stabiel genoeg om de scheepvaart te hervatten.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 Hartelijk welkom bij Bureau Buitenland. Een kantoor voor de Afghaanse Taliban. Dat gaat er komen in het golfstaatje Qatar. Het is niet de eerste keer dat Qatar een opmerkelijke politieke rol wil spelen. Ze deden ook mee aan de NAVO-actie boven Libië. Waarom heeft dit mini-staatje zulke verrijkende internationale ambities? I still, I still got bonus. Nou, dat woordje bonus hoor je in ieder geval. Een regering die zichzelf minder salaris geeft. Waar maak je dat nou nog mee? In Singapore. Want daar verlaagt de premier de salarissen van zijn ministers met 30%. Hoe wordt daarop gereageerd in de sociale media? En downloaden en kopiëren van bestanden een religie? Zijn ze in Zweden nou helemaal van god los? Sinds deze week is het kopimisme officieel erkend als religie in Zweden. Wij bellen met de voorganger van deze nieuwe godsdienst. Het Afrikaanse Nationaal Congres, de vroegere anti-apartheidsbeweging... en tegenwoordige regeringspartij is vandaag 100 jaar oud geworden. En dat wordt gevierd met vele activiteiten, congressen en toespraken. Het hele jaar lang en er is een bedrag van wel... 10 miljoen euro voor uitgetrokken. Um, wij zoeken contact met correspondent Alice van Gelder in Zuid-Afrika. Maar hier in de studio bij mij is ook Ineke van Kessel... verbonden aan het Afrika-studiecentrum. Heeft u het allemaal een beetje gevolgd vandaag? Ja, hoor, ik heb het een beetje gevolgd uh, via internet vooral. Ja, ja en uh, wat was het meest uh, interessante... Wat u zo zag, langs komen. Uh, het was allemaal erg voorspelbaar. Ik heb gekeken of er nog iets prikkelends werd gezegd door, Zuma, door president Zuma. Maar nee, ik heb het niet kunnen ontdekken. Uh, de gehoopte gast, Nelson Mandela was er toch niet. Uh, die is te, te zwak hè? Die is te zwak en ja. te oud. En uh, ja, dat hing dus nog een beetje als spanning in de lucht. En de ongewenste gast, Julius Malema, had zijn eigen bijeenkomsten elders in de Vrijstaat. Dat is de geschorste jeugdleider. Ja. Laten we even aan Alice van Gelder vragen. Heb jij wel iets opmerkelijks gezien vandaag? Uh, nee, eigenlijk niet. Het was uh, vooral een, een lange geschiedenisles uh, van het ANC. Uh, maar er werd niet echt iets opmerkelijks gezegd uh, tijdens, uh, tijdens die speech zelf. Ja, het is gisteravond al begonnen. Hè? Wat, wat, wat wordt er zo al uh, allemaal georganiseerd? Ja, het is eigenlijk een jarenlang programma, een jaar van festiviteiten... waarbij er onder meer een brandende fakkel door het hele land gaat reizen. Uh, maar dit weekend was absoluut uh, het hoogtepunt. Uh, wat we al gezien hebben is onder meer een, een golftoernooi, uh, kerkdienst... en uh, gisteren is er ook uh, met een speer een uh, stier geslacht als offer aan de voorouders. Uh, veel Zuid-Afrikanen geloven in, uh, in de geesten van voorouders en de invloed uh, die die uh, hebben... En uh, die moesten dus even gunstig uh, gestemd worden voor het feest. Ja, ik hoorde onder andere de, de kritiek een golftoernooi. Vroeger mochten uh, Zwarte alleen als uh, kredies, uh, op de op de baan staan, geloof ik, hè? Ja klopt, nee, inderdaad. Ja, ik geloof deze specifieke golfbaan mochten ze één dag in de week uh, wel zijn. Maar zes dagen mochten ze daar inderdaad niet naartoe komen. Uh, er was wel wat kritiek op dat golftoernooi omdat ze zoiets hebben van... ja, moeten we nou terwijl het hele land arm is uh, zo'n elite sport tentoonspreiden. Maar anderen zeiden juist weer van ja, nu kunnen we het. En vroeger konden we dat inderdaad gewoon niet daar op het veld staan. Ja, Nelson Mandela was er niet vanwege zijn zwakke gezondheid. Wel een hoop buitenlandse gasten geloof ik hè? Ja, nee, absoluut. Nee, er waren uh, wel andere prominente gasten. Nou ja, vooral verschillende Afrikaanse staatshoofden, onder meer uit uh, Mozambique en Oeganda. Um, ja, andere prominenten uit het land zelf, oud uh, president Tao Mbeki en uh, Winnie Mandela. En ook een uh, rol speelde Jesse Jackson, Amerikaanse burgerrechtenactivist. En uh, de Zimbabweanse president Robert Mugabe? Nee, die was er niet. Die hadden we wel verwacht. Want uh, ja, dat is natuurlijk een. Uh, het ANC heeft uh, ook veel vanuit zijn bad uh, geopereerd. Uh, maar uh, die zit in het uh, uh, ja, die zit vaak uh, in Azië. En daar zit hij nu ook. Hij gaat daar vaak naartoe uh, wegens zijn uh, gezondheid. Uh, naar verluid is hij daar nu gewoon een vakantie aan het vieren en uh, kwam hij daarom niet en had hij daarom een vertegenwoordiger gestuurd. Uh, was er een vertegenwoordiger van Nederland? Uh, nee, voor zover ik weet niet. Het uh, was wel de bedoeling dat er een uh, Nederlandse uh, apartheidactivist naartoe zou gaan. Uh, er waren ongeveer vijftig uh, apartheidactivisten uitgenodigd van over de hele wereld. Vanuit Nederland zou uh, Kier Schuring ga, uh, gaan, maar uh, ja, het ANC kreeg uh, zijn ticket niet rond op het laatste moment. Dus J die is toch thuisgebleven. Jij zelf hebt het uh, bekeken vanaf de onderkant, zou ik maar zeggen, vanuit een township geloof ik hè? Ja, klopt. Ja, ik, uh, ik ben dus niet naar het massale feest gegaan, maar ik wil een beetje weten wat uh, de Zuid-Afrikanen uh, die hier in de armere wijken uh, wonen van het feest uh, vonden. En ik heb gekeken in een garage uh, waar de buurt uh, een televisie had neergezet om, uh, om samen te kijken. Uh, ja, en vooral natuurlijk het feest ook een beetje te commentariëren. Ja, hoe reageerden die uh, bewoners waar jij was? Ja, deels zegt natuurlijk de oudere generatie vooral wel van oké, okay, we moeten het inderdaad koesteren, we zijn blij met de verandering. Uh, vroeger uh, hadden we inderdaad een aparte toilet waar we naartoe moesten voor, voor zwarte en, en blanke. Uh, maar ze hadden vooral gehoopt dat het niet alleen maar over de geschiedenis zou gaan, maar ook een beetje over de toekomst van Zuid-Afrika. En eh, dat Zoom een beetje een plan zou hebben eh, om alles beter te maken. Want ze zijn absoluut niet blij met eh, hoe het nu uh, gaat in het land. Ja, dat is al wel vaker geroepen en ook beloofd. Hè? Dus werden ze een beetje ja. tevreden gesteld of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. De, de, het gesprek was weinig inspirerend. En uh, ja, uh, er werd wel een beetje in de algemeenheid gezegd van nou we moeten terug naar onze normen en waarden. En er werd wel gezegd van oké, okay, we moeten wat gaan doen bijvoorbeeld aan, aan het slechte onderwijs. Uh, maar de mensen waar ik mee keek hadden graag uh, wat concretere plannen gehoord. Ja, goed. Hartelijk dank, Alice van Gelder, vanuit Johannesburg. Jij, j, jij hebt nog een heel jaar van uh, festiviteiten voor de boeg. Ja, ik geloof het wel. Hoewel het ook nog wel een beetje onduidelijk is wat er allemaal precies gaat gebeuren. Maar we gaan het zien. Ja, nou, ik wens je toch veel plezier daarbij. En dank je. Ik uh, praat hier verder met Ineke van Kessel. Um verbonden aan het Afrika-studiecentrum in Leiden. Dat is eigenlijk een beetje het dilemma op het ogenblik van het ANC. Om maar even bij het laatste te beginnen. Economisch hebben ze toch niet echt heel veel waargemaakt... voor die grote arme onderlaag. Ja, dat is de kritiek van veel ANC-leden op hun partijen. Het ANC heeft ons de politieke vrijheid gebracht... maar toen zijn ze halverwege blijven steken. Waar blijft de economische vrijheid? Ja, het belangrijkste hebben ze wel bereikt... Namelijk het afschaffen van de apartheid. Jazeker, en daar, uh, dat moet je ook niet wegpoetsen, denk ik. Dat was uh, 25 jaar geleden een bijna ondenkbare uitkomst. Want toen dacht iedereen dat het op burgeroorlog uit zou lopen... en niet op een redelijk vreedzame transitie naar een redelijk democratische samenleving. Ja, wat voor mensen waren dat die deze voorloper van het ANC... Uh, 100 jaar geleden in Bloemfontein oprichtten? Wel de mensen die daar bij elkaar kwamen, dat was een kleine geschoolde elite. Mensen die naar de westerse zendingsscholen waren geweest. En ook een paar uh, traditionele chiefs. Dus de, de oude zwarte elite en de nieuwe zwarte elite in opkomst. Maar die was toen nog heel erg klein. En dat waren mensen ook met uh, ja, betrekkelijk bescheiden verwachtingen en beleefde manieren. Zij uh, schreven petities en richtten die aan de regering in Londen... of aan uh, het parlement in Kaapstad. En dat bleven ze tientallen jaren doen, met weinig resultaat. Ja, en toen gebeurde er wat anders? Toen... Wel, intussen werd Zuid-Afrika een meer geïndustrialiseerde samenleving... met een uh, snel groeiende steden, steden als Kaapstad en Johannesburg... Uh, groeide snel uit tot, uh, ja, tot grote metropolen met uh, grote industriegebieden... en ook de mijnbouwgebieden natuurlijk van Johannesburg. Dus uh, er kwam steeds meer een stedelijke arbeidersklasse... en dat werd de nieuwe machtbasis van het ANC vanaf... Pak weg de jaren 40 tot in de jaren 50, dan wordt het veel meer een volksbeweging en ook veel militanter met hele andere manieren van actievoeren. Massale burgerlijke ongehoorzaamheidscampagnes, grote protestdemonstraties, stakingen. Ja, dat is ook de tijd uh, dat het, het apartheidsregime echt opgetuigd raakte. Ja vanaf, ja, vanaf 1948 dan komt de Nationale Partij aan de macht. En dan binnen een paar jaar wordt er een heel stelsel van apartheidswetten doorgevoerd... die echt ook ingrijpen in het dagelijks leven. Waarvan je niet meer kunt zeggen, nou ja, dat, is, dat, dat deugt niet. Maar het zal mijn tijd wel uitduren. Dat greep dus echt heel direct in waar je mocht wonen, waar je mocht werken. Wat, wat je rechten waren. Ja, het ANC kiest dan ook op een gegeven moment voor, voor de gewapende strijd. Dat wordt ook verboden. Ja, het ANC wordt eerst verboden in 1960. Dat is na een betoging in een plaatje geheten Sharpeville. En daar raakte de politie in paniek en schoot op betogers overwegend in de rug. Daar vielen op één dag iets van 69 doden. En toen braken overal in het land relletjes uit. En toen heeft de regering de noodtoestand afgekondigd. En tegelijkertijd ook het ANC verboden. En die andere beweging, het Pan-Africanist Congress, het ja. Is het nou de oudste antikoloniale beweging? Het is de oudste anticoloniale beweging die nog bestaat. Er zijn natuurlijk in de rest van Afrika en ook in Zuid-Afrika zelf... allerlei anticoloniale opstanden geweest. Vaak religieus geïnspireerd of alleen maar met een beperkte tribale achtergrond. Bijvoorbeeld in de Oostkaap of een opstand van de Zulu's in 1908... Maar dat waren ja, hele kortstondige opstanden. En ook die religieuze bewegingen die zijn niet echt omgezet in iets min of meer permanent, zoals het ANC wel is. Dat heeft echt een continue geschiedenis over een periode van 100 jaar. Ja, maar er ligt misschien ook wel een probleem. Hè? Want het, het, het, als beweging was ze misschien op een gegeven moment succesvol in ieder geval. Uh, vraag is of ze, of ze de transitie naar een partij ook echt heeft kunnen maken. Ja, lange tijd was het aan het zijn helemaal niet zo succesvol. Het stond een beetje spottend bekend als de oudste en minst succesvolle bevrijdingsbeweging van Afrika. Want de rest van Afrika was al onafhankelijk, meestal zo rond 1960. Ja. En dat duurde in Zuid-Afrika daarna nog meer dan 30 jaar. Dus voor grote perioden in zijn geschiedenis was het helemaal niet zo'n succesvolle beweging. Wanneer was het wel succesvol? Wanneer begon het uh, succesvol te worden? Wel, In de jaren 50 was het een succesvolle beweging. Uh, daarna, vanaf 1960... Maar toen kregen ze niet veel voor elkaar. Hè? Misschien wel veel aanhang, maar... Uh... Het regime werd alsmaar strenger. Ja, het regime is, is sterk verhard in, in die periode. Dus als je kijkt, uh, werden er resultaten geboekt? Nee, niet in de zin van politieke concessies. Wel in de zin van dat je eigen machtsbasis groeit... en dat je een sterkere beweging wordt. En vanuit die periode dateert ook de verbondenheid met de vakbeweging. Ja. Maar uh, de transitie naar een politieke partij was de vraag. Dat is ja. eigenlijk niet zo geslaagd. Uh, nee, kijk, veel ANC-leiders zijn een beetje blijven steken in die mentaliteit van de bevrijdingsbeweging. Uh, het idee dat je een politieke partij bent in een open arena met politieke competitie met andere partijen... Uh, dat is veel ANC-leden en leiders niet uh, automatisch gegeven. Er is toch bij veel mensen een idee van... wij hebben de natuurlijke roeping om Zuid-Afrika te leiden. Wij hebben ja, maar het heeft niet het echt gebracht. richting, het heeft geen ideologie. Er zit van alles bij elkaar in die partij... wat normaal gesproken niet bij elkaar zou horen te zitten. Ja, dat uh, is normaal zolang je in een nationalistische bevrijdingsbeweging bent, want iedereen is tegen apartheid. Of je nou een arbeider bent of de zwarte middenklasse of, of wat dan ook. Dus in die periode was dat een betrekkelijk normale formule. Het werd lastig na 1990, uh, want nu nog steeds zitten al die stromingen bij elkaar in die ene partij. Er is een vrij militante arbeidersvleugel, ook vanwege dat bondsgenootschap met Corsato, met de... de Grote vakcentrale. Er is nog steeds een bondgenootschap met de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij. Dus dat is een vrij militante linkervleugel. Maar, maar, maar die zijn helemaal niet gelukkig op het ogenblik met het beleid van. Die de zijn ANC. allemaal niet gelukkig en ze congresseren met enige regelmaat of ze zich niet af moeten splitsen en dan een waarom nieuwe beweging naar linkerzijde. Waarom is dat nog niet gebeurd? Nieuwe partij? Omdat ze te veel vervlochten zijn met het ANC. Uh, ik denk zeker, de communistische partij kan niet op eigen benen staan. Die drijft financieel voor een groot deel op Corsato, op de vakbeweging. Ja. Uh, dan is is ook een carrière-machine. Ja. Kijkt... Ik, ik las gisteren in het NRC zelfs van een oud-gediende... dat het een partij van opportunisten en gelukszoekers is. Uh, die zitten er heel veel in. Ja. Ja. Kijk, met name al die mensen die na 1990 opeens uh, lid uh, werden. Toen er geen risico meer aan verbonden was. Maar toen er wel opeens van alles te verdelen viel. Baantjes, contracten, et cetera. Ja, dat, dat is de grote toestroom van opportunisten. Ja, maar dat is nogal wat als je dat zegt. Als oud-gediende van je eigen partij. Opportunisten en gelukzoekers. Ja, dat valt eigenlijk nog mee als je beluistert wat de secretaris-generaal van het ANC over zijn eigen partij zegt. Vertel. Op. <laughs> Die zegt, nog nooit in onze lange geschiedenis zijn wij zo verdeeld geweest als nu. Uh, dat gaat helemaal mis. We hebben zo'n zo sfeer van paranoia waarin iedereen, uh, iedereen bespioneert en iedereen denkt dat iedereen tegen hem samensweert. Uh, we zijn helemaal in onszelf gekeerd en ja. bezig met onszelf, want eind van het jaar uh, in december, dan moeten een nieuwe leiding worden gekozen. En waar iedereen in het ANC alsmaar mee bezig is... is niet zozeer met al die problemen van het land oplossen... die armoede en die werkloosheid en dat uh, huisvestingstekort. Maar iedereen is bezig met die strijd om de macht. En dat, en dat gaat heel ver. Als je nu trouwe ANC-leden hoort spreken over de vijand... dan bedoelen ze hun tegenstanders binnen het ANC. Ja, je zou zeggen, nou, misschien staan er nieuwe jonge leiders op... Afgezien van de jeugdleider Julius Malema, die geschorst is. Hè? Mm -hmm. Ja, uh, dat is de officiële jeugdvleugel van het ANC, de ANC Youth League. Ook altijd traditioneel veel linkser dan de gewone partijen. Zeker, al althans ja. veel militanter. Niet, militanter, per, se, niet ja. per se veel linkser, want ze zijn van ouds ook op gespannen voet met de zuid afrikaanse communistische partij. Daar zijn ze geen dikke maatjes mee. Uh, dus het is dus niet een soort traditioneel links. Het is een nee. soort uh, populistisch links. Ja, maar zijn die nieuwe leiders in zicht? Die zijn in zicht, uh, maar in diezelfde carrière-machine. En die nieuwe leiders, uh, zeker die door de rijen van de ANC Youth League... zijn groot geworden, die zijn gegroeid in diezelfde carrière-machine... En die hebben vaak ook niet veel mogelijkheden om hun carrière buiten de partij of buiten het overheidsapparaat te maken. Want daarvoor hebben ze niet voldoende scholing of kwalificaties in huis. Dus er is maar één kaart die je kunt spelen en dat is je, je partijkaart. Ja, maar het klinkt een beetje alsof het ANC de toekomst insukkelt en, en steeds verder afkalft en niet echt duidelijke richting heeft. Dat is denk ik wel een, uh, een redelijk waarheidsgetrouw beeld. Ja, ja. Het is, Die partij is verschrikkelijk met zichzelf bezig. Te weinig met het land. En het is ook uh, wat wel riskant is, is de politisering van het overheidsapparaat. Dus bijvoorbeeld de inlichtingendienst wordt gebruikt om de machtsstrijd in het ANC uit te vechten. Uh, en dat is lastig terug te draaien, dit soort dingen. Ja. Als je de politie en de inlichtingendienst gaat gebruiken voor je partijpolitieke machtsstrijd. Ja. Nou goed, we, we, we gaan het zien. Nog een heel jaar van festiviteiten. Ineke van Kessel, hartelijk dank voor de komst naar de studio. Graag gedaan. Hallo, ma'am. Hallo, malam. Bellen met de wereld. Hallo. Please check and try again. Ja, 18 jaar geleden werd de Britse, uh, Britse Stephen Lawrence vermoord vanwege zijn huidskleur. Deze week werden eindelijk de twee moordenaars veroordeeld. Al die jaren daarna hebben de moeder en vrienden gestreden voor gerechtigheid. Abdou Bouzerda vroeg aan familievriend en advocaat Imran Gaan of de veroordeling als een overwinning aanvoelt. It feel like a victory. Mrs. Lawrence, the mother of Stephen Lawrence, described it as no cause for celebration. Stephen Lawrence's moeder noemt de uitspraak deze week geen reden om iets te vieren, zegt advocaat en familievriend. Imran Khan. Op 22 april 1993... stopte het gezinsleven... voor Doreen Lawrence. Dus het geeft een beetje genoegdoening... maar een overwinning is het niet. So, so, not a cause for but for... Er zijn veel dingen verkeerd gegaan... in de Lawrence-zaak. Wat is volgens u de belangrijkste reden? De belangrijkste reden is... The er waren direct verdachten, zegt advocaat Kaan. Maar de politie arresteerde ze die eerste twee weken niet. Pas nadat Nelson Mandela zich ermee bemoeide, kwam de politie in actie. De zaak heeft racisme wel als onderwerp op de agenda gezet, zegt Kaan. The Lawrence Legacy it established racism and anti racism as being central and mainstream. In de Engelse sociële. Het brengt racisme tot het to voorfront van iedereen's verantwoordelijkheid. Een Zuid-Afrikaanse advocaten die apartheidszaken deed, wees Imran Khan op de gelijkenissen. En ze zei aan mij dat het soort of werk dat ze deed, was wat ze noemde impactcases. Het gaat niet alleen om de zaak, zei ze, maar ook om de impact van de zaak op de samenleving, de gevolgen ervan. Ik ben blij om met de Lawrence-kase te worden. Het is een privilege en een an hon. Heeft hij na nou de uitspraak weer vertrouwen gekregen in het Britse rechtssysteem? It did because what it shows is that eventually, um, if the will is there, um, then everybody can get justice. Ja, zeker, zegt Kaan. Het laat zien dat als je maar volhoudt, er uiteindelijk wel gerechtigheid geschiet. Maar zo zegt hij, er zijn veel andere families zoals die van de Lawrences in dit land. It zijn that there are many other Stephen Lawrence type families in this country. En ze hebben niet de soort of justice die de sort of Lawrence's hebben. De zaak heeft miljoenen ponden gekost. En de enige reden waarom het bij de Lawrence's wel is gelukt, is omdat het een zweer werd binnen het politieapparaat. Het is een zwer, een heel slechte zwer in de kant van de politie. En ze wilden ervoor zorgen dat ze justice voor de Lawrence-familie hebben. Want ze konden dan aan de buitenwereld zeggen: kijk, we hebben dit. Stevens moeder heeft 18 jaar gestreden. Waren er momenten dat zij het wilde opgeven? No, not at all. Doreen Lawrence is a very strong-willed woman. Doreen Lawrence is heel sterk. There were very bad moments in the last 18 years. Er waren veel slechte momenten. Ze brak met haar man. Ze was nooit thuis omdat ze alsma campagne voerde. She had great difficulties um, with her children because she was always at meetings and meeting police officers and campaigning. Zij was het, zegt Kaan die hem motiveerde. Zelfs uh, me. met kerstmis, als ze zich extra down voelde. Imran, we've got to do about this. Dan belde ze hem en dan zei ze... we moeten doorgaan, we moeten het afmaken. Zij heeft de strijd nooit op willen geven. Dus so nooit een moment dat ze doubted dat ze niet zou u luistert nog steeds naar bureau Buitenland. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons mailen via Wat horen we hier? We horen hier Rami Essam. Dat is een van de sterren die geboren is tijdens de Egyptische revolutie. Het is een jongen uit Mansoura die bekend werd... nadat hij op 31 januari zich aansloot bij de demonstranten op Tahrir. Ja, en u bent Biri Shalmashi. En u schrijft een boek over Egypte, over jongeren in Egypte. Met name ook hun cultuur. En de revolutie speelt daar ook een rol in. Vandaar dat u zich ook in de muziek van de revolutie heeft verdiept. Ja, dat klopt. De revolutie is gaandeweg het schrijven van het boek gebeurd. En gaf daarmee een diepere betekenis aan de identiteit van de hoofdpersonen in de roman. Ja, deze uh, Remy Essam, hè, die we horen. Um, hij uh, is uh, ja, daar de, een held geworden, hè? echt. Op het plein, op het uh, tarierplein. Ja, dat klopt. R uh, Rami of Remi. Ik geloof dat het Rami is, maar ik ben er niet zeker van. Ook is, is een jongen die dus uh, eerst in zijn eigen stad, in het noorden, in Mansoura, gedemonstreerd heeft. En toen het idee had dat dat niet genoeg was, dat hij naar Cairo moest. Vervolgens is hij naar Cairo toegegaan, waar hij het podium heeft beklommen... met een combinatie aan leuzen die op het plein geroepen werden. En dat werd dat nummer wat we zojuist... Hoorde. Ja, maar dat is het is eigenlijk een paar leuzen van de revolutie... en een paar akkoorden, en dat is het ook, hè? Ja, dat is het ook. Alleen met de gitaar erbij en iemand die uh, heftig met zijn vuist staat te zwaaien... dat helpt wel om, uh, om het publiek enthousiast te krijgen. Ja, ik heb echt een vreselijke foto en video van hem gezien... nadat hij gearresteerd was om dit liedje. Ja, ja die heb ik ook gezien. Dat is van... Uh, begin maart, als we het over hetzelfde hebben, ja. toen zijn er weer mensen gaan protesteren en hij werd herkend van zijn populaire video en het liedje waar we zojuist een fragment van hoorden. Toen is hij meegenomen door de militairen en is hij nabij het Egyptisch Museum, want ook aan het plein grenst, ja. flink in elkaar gebeukt, zijn haar is er toen afgeknipt als ik het goed heb en... Uh, zo hebben ze even laten zien dat je niet zomaar even denkt dat je in een held kan veranderen. Ja, laten we naar een volgend lied gaan luisteren: uh, Soet El Hurea. Daar komt ie. Dit is echt uh, het lied van de revolutie ook, hè? Ja, dit is als je het mij vraagt: is dit het lied van de revolutie? Anders ja. zullen ook zeggen dat wat we net hoorden, dat dat het lied is. Wat, maar... is, wat is dit? Soet El huria, hè? Dit is de Stem van Vrijheid. Ja. Dit, dit zijn Hani Adel en Amir Eid. Zij zijn beide uh, bandleden van twee grote, al voor de revolutie bekende bands in Cairo. Ja. Waarvan Cairoki uh, de bekendste is. In ieder geval, voor zover ik weet. Ja. En zij hebben samen dit nummer gemaakt als een soort van ode aan uh, de mensen op Tahrir. Het gaat echt over... Het is ook daar strijd. opgenomen weer, hè? Ja, geloof ik, ook, uh, tijdens de revolutie. Klopt. De videoclip is ook daar opgenomen. Dus heel veel opgenomen op het plein zelf, maar als je deze thuis terugkijkt op internet, dan, dan zie je dat ze echt midden op Tahrir ja, waren. Ja, misschien lieten. kunnen we nog een heel klein stukje horen, maar wat is het verschrikkelijk. Westerse muziek. Ja. Het doet me helemaal niet aan Egypte denken. Klopt, dat, dat ligt aan de band ook in dit geval. Ja? Ze zijn eerder, volgens mij in de jaren negentig al begonnen... met eerst alleen Engelstalige muziek. En vervolgens dacht, zijn ze eigenlijk als grap met Arabische muziek begonnen. Toen dachten ze, oh, dit klinkt toch best wel goed, onze eigen taal. Vervolgens hebben ze een soort van mix... tussen Westerse en Arabische muziek gemaakt. Ja, die clip is ook heel erg... Uh, nou ja, doet gewoon denken aan... Uh... Moderne muziekclips uit het Westen ook, hè? Ja, en dat is denk ik ook wat de jeugd... en dus wat ook de jeugd op Tahrir aanspreekt. Zij zijn gericht op Europa en Amerika. Ik vind het heel lastig om te zeggen wie zij zijn... omdat ja, okay. er zoveel miljoenen eh, jongeren zijn in Cairo. Maar Dit is wel waar ze zeker... van houden, Ja. ja. Ja. En je kan ook zeggen, van nou ja, als het mainstream is geworden... dan spreekt het de massa aan en dan kan het volk ook in beweging komen. Ja, blijkbaar wel. En ik ken ook heel veel verschillende soorten jongeren in Cairo... die helemaal gek zijn op dit nummer... en helemaal niks in het leven met elkaar te maken hebben. Dus dit spreekt zeker de grootste groep mensen aan. Ja, laten we naar een derde nummer gaan uh, luisteren. De onvermijdelijke rapmuziek. Hè? Huh? Yeah. وسقط حسين مبارك في 18 عشر يوماً من الثورة غار عن نصر سقط الرئيس هزم الفرعون الأخير على أيدي شعبه. أنا مش ناسف يا ريس يلي طاردني من بلدي طمرت كل أحلامي وما كنتش بحري وسندي كرامت كل ما فرد لابس فرقتك وفرقبت كلها بالبيت طالب بع وتجزعتك بيقول لناك مظلوم يا عيني ما كنتش عارف حاجة يا حقد حاج عسرك. Wie horen we hier? We horen hier Mohammed Osama En dit ga ik verkeerd uitspreken. Maar dat hoort hij toch niet. Munchi Eliti. Ja, waar gaat het over? En dit nummer, als je het losjes zou vertalen... zegt ik zeg geen sorry Mubarak. En dat verwijst naar een uh, populaire groep op Facebook. Die uh, als titel ook datzelfde had. Ik zeg geen sorry Mubarak. En... Um, daarmee zegt dat ze geen spijt hebben van hun opstand ja. tegen hem. Ik zag een heel mooi stukje in de clip... Uh, dat Mubarak als een mummie uh, erbij lag. Ja. Wel heel toepasselijk, hè? Ja, de, de Egyptenaren zijn vrij, vrij goed als het op humor aankomt. En, uh, ik heb wel, ook nog wel wat andere grappige plaatjes voorbij zien komen in ja. de clip. Ja. Is dit echt underground, deze rap, of is het heel breed... Uh... Volgens mij is dit nummer vrij underground. Maar dat is omdat ik het ook heel lastig vond om, om meer informatie erover te vinden. Het is wel zo dat rap als vanzelfsprekend al in aanloop naar de revolutie toe zich verzette tegen het regime. En daar veel, zijn... veel meer dan die mainstream groepen. Veel meer, ja. ja. Laten we daar nog naar eentje gaan uh, luisteren. Uh, een, een, uh, een lied over het plein. Ja, ja, el meden kont fe men zaman ma aad gannina w ma aksh yaena w haribna khofna w da'ayna uh, dit is Kairoki, waarvan we net dus al een bandlid hoorden in Soot El Horea. Een hele populaire band in Egypte. Hele populaire. En na hun uh, Soot El Horea en uh, dit nummer al helemaal uh, superpopulair. Ja. En daarnaast, wie je nu zachtjes hoort, dat is Eda El Ayubi. Zij is singer-songwriter en heeft eigenlijk heel lang niks meer gedaan, maar haar naam is nog groot uit de jaren 90. Ja, is, speelt deze muziek ook een rol in uw boek wat nog komen gaat? Ja, zeker. Uh, dit nummer, uh, zover ben ik nog niet met schrijven, want ja. dit komt uit november. Dat moet ik nog een plek geven in het verhaal. Maar de muziek die hiervoor hoorde... zeker omdat enkele karakters uit de roman... ook op het terechtkomen uiteindelijk. Ja. Mag ik vragen? Een, een Iraanse, u bent Iraanse... die een boek schrijft over jonge Egyptenaren. Ja, nog specifieker ben ik Koerdisch. En dus geboren met een liefde voor het verzet. Ja. En ik ben vanuit Los Angeles in Cairo terechtgekomen in 2009... omdat ik daar onderzoek wilde doen naar een televisieserieplan. En uiteindelijk werd dat dus het idee voor de roman waar ik nu mee bezig ben. Ja, en u bent er al een paar jaar mee bezig, hè? Ja. En de revolutie heeft een beetje roet in het eten gegooid... maar misschien ook wel de roman richting gegeven. Ja, ik denk vooral de karakters uit de roman richting gegeven... en daarmee dus uiteindelijk de roman ook nog iets ja. dieper gemaakt. Ja, heeft het al een titel... De werktitel is Vijf Witte Kamelen, maar andere suggesties zijn van harte welkom. Nou, die kunnen mensen dan mailen <laughs> naar villa.vpro.nl. Hartelijk dank, uh, Biri uh, Shalmashi. Jij ja, ook bedankt. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. In Zweden is de kerk van het kopimisme officieel erkend. Het kopimisme is de religie van het uitwisselen van informatie via het internet. Downloaden en filesharing is daarmee een officiële godsdienst geworden in Zweden. Die kan rekenen op staatssubsidie. Bezieler achter de kerk is de jonge Gustav Niep, die ook al betrokken is bij de Zweedse Piratenpartij. Um, en voorstander dus van het vrij downloaden, kopiëren en uitwisselen van bestanden. Fred Stroobans belde met hem en vroeg hem waarom hij nu ook een kerk heeft opgericht. Sinds het begin van deze eeuw bestaat er al een grote beweging voor het kopiëren en het kopimisme. We dachten dat met het indienen van een aanvraag bij de autoriteiten voor de erkenning als een officiële religieuze groep we in Zweden meer respect zouden krijgen. We dachten dat als we een to be om een religieuze groep in Zweden te worden, we meer respect krijgen van de staat. we can uh, work under the of act in, in we vallen dan onder de vrijheid van godsdienst. En kan er een einde komen aan deze inquisitie tegen het kopiëren? We can escape this inquisition Maar is het kopiëren van materiaal dan echt een religie? Yes. We we as at the Church of Copernicus uh, mean that information is holy and the value of information and copying information is een holy act. Ja. We denken als kerk van de copumisten dat informatie heilig is. Het kopiëren van informatie is een heilige activiteit. En daarom is het ook een religie. Maar waarom is kopiëren en het uitwisselen van informatie zo heilig? It's, it's than human body and human flesh. Kopiëren is heilig omdat het hoger is dan het menselijk lichaam en het menselijk vlees. It takes, it goes above borders and... Het gaat over de grenzen heen. Het is tijdloos. Het is eeuwig. En het gaat vooral over communicatie. Het gaat over het uitwisselen van informatie tussen mensen. En dat is het belangrijkste van allemaal. En communicatie is sharing information, copying information between people. That's the most important thing of all. Heeft u een kerk nodig of bestaat er zoiets als een kerk waar de mensen naartoe kunnen om bijvoorbeeld te bidden, om te verafgoden, om de godsdienst te beleiden? There zijn is some sacred places in Sweden. They are called in Swedish sambakanspult, and those are the places where all the internet traffic is exchanged through Sweden. Those places are Most holy places, you could say. Er zijn sommige gewijde plekken in Zweden, en dat zijn plaatsen waar het internetverkeer uitgewisseld wordt. Dat zijn de meest heilige plekken in Zweden, zou je kunnen zeggen. Maar wordt er dan gebeden? Zijn er dan kerkdiensten? Like the or the, the service, the Bidden is de file sharing, het uitwisselen van informatie. And the, and the as well. En niet te vergeten de biecht. De biecht tussen de kopiemist en de operator. De between the de priest, that we called, the operator and the uh... Maar is deze erkenning niet meer of niet minder dan een trucje om illegaal downloaden uit de illegale sfeer te halen? Een manier om het auteursrecht te omzeilen? Als de kerk die those maakt tussen legal file sharing en illegal file sharing, denk ik dat het beide is. It exist. Just file or information. Voor copiemisten bestaat er geen verschil tussen legaal en illegaal kopiëren. So we don't see that as uh argument. Heeft de kerk een boodschap voor de wereld? Ja, uh, yeah. and we have a phrase that's uh copy and seed. En die boodschap bestaat kopieer en vermenigvuldig. And that mean copy information and spread the information. Copy and seed. Ja, dat had ik me nooit gerealiseerd als ik achter de computers zat en ik control copy deed, dat ik dan met heilige dingen bezig was. Een bijdrage van Fred Strobans. Wat zijn toch de ambities van het kleine golfstadje Qatar? Deze week werd bekend dat de Afghaanse Taliban er een kantoor gaan openen. Met instemming van de Amerikanen. Opvallend was ook dat Qatar met gevechtsvliegtuigen deelnam aan de NAVO-actie boven Libië. En Qatar is ook een van de voortrekkers van de waarnemingsmissie van de Arabische Liga in Syrië. Leo Kwarte, Midden-Oosten-specialist, uh, u bent veel in Qatar geweest. Is ja, het ja. opmerkelijk dat de Taliban daar een uh, kantoor openen? Of valt dat nee, toch wel weer mee? Ja. Nee, eigenlijk niet. Het uh, past een beetje in het plaatje. Kijk, uh, Qatar heeft zichzelf tot een uh, knopende ontmoetingsplaats gemaakt van uh, onverenigbare krachten... Uh, ...in de wereld, met name in het Midden-Oosten. Dus de ene kant zie je een Amerikaanse basis in, uh, in Qatar... ...waaruit bijvoorbeeld uh, de, de oorlogsacties in uh, Irak en Afghanistan zijn gecoördineerd. De andere kant zie je ook allerlei leiders van moslimbroeders... ...die niet in hun eigen land konden wonen. Die, uh, die wonen bijvoorbeeld wel in, in Qatar. Uh, ze hebben altijd goede banden gehad met Iran, ook met Syrië... Uh, maar ja, aan de andere kant hebben ze ook weer hele, ja, hele goede banden met het Westen. En doen ze dus inderdaad weer mee met die NAVO-actie in, in Libië. Het is een beetje is een allemandsvriend. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk ja. een allemandsvriend. Maar ze doen het wel heel uitgekiend. Ze, ze waaien ook enigszins met de wind mee. En ze proberen zich zo te positioneren dat ze eigenlijk inderdaad onverenigbare krachten uh, met elkaar kunnen verenigen. Ja, en, en ik kan me goed voorstellen dat de Amerikanen blij zijn met het openen van een Taliban-kantoor in, in Doha. Ja, maar dan is toch een beetje de vraag waarom doet Qatar uh, zoals het doet? Wat wil ze hiermee bereiken? Ja, ja het, het land heeft eigenlijk een enorme ambitie. En die ambitie is eigenlijk uh, ontstaan in uh, 1995. Toen kwam de huidige leider van Qatar aan de bewind... Zeg uh, Hamad bin Khalifa el-Thani van de Thani-familie in Qatar. En tot die tijd, uh, toen Qatar nog uh, geregeerd werd door zijn vader, was eigenlijk Qatar niet meer dan een verlengstuk van Saudi-Arabië. De buitenlandse politiek van Qatar was gewoon een verlengstuk van Saudi-Arabië. En het land was, werd uh, volledig uh, ja, gedomineerd ook door Saudi-Arabië. En wat je eigenlijk ziet is een soort van emancipatiebeweging. Uh, Qatar vond het nodig om zichzelf op de kaart te zetten. En uh, bewandelt daar allerlei wegen voor in de buitenlandse politiek. Maar ook door allerlei evenementen aan te trekken. Door de lancering van de Jazeera, wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is. En ja, tegenwoordig kan niemand meer om uh, Qatar heen. Ja, maar is het een persoonlijke ambitie uh, van de Emir? Of wil ze ook als een soort kind onafhankelijk worden van dat grote broer Saudi-Arabië? Ja, ze willen onafhankelijk worden. Maar ik, ik, het, is ook wel, het stuit wel ook op, op tegenstand. Ik, ik weet nog wel goed dat ik zat, uh, in Qatar een paar jaar geleden zat ik in een matchlease. Dat is zeg maar een, een, een bijeenkomst van, uh, van een aantal stamleiders. En we keken tv. En, uh, en iedereen volgde op een gegeven moment hoe uh, de minister van de Buitenlandse Zaken van, uh, van Qatar uh, verdedigde. Dat uh, Qatar dus goede relaties had met Israël. En nou, van alle kanten werd een man uh, uh, ja, toege. ...toegeschreeld toe eigenlijk van uh, verraden, en dat kun je toch niet doen. Uh, en, en kijk eens wat de die, wat die Joden allemaal doen in Gaza en tegen de palest, Palestijnen. En hoe kun je daar nou mee aan één tafel zitten. Dat is heel, heel op, opmerkelijk. Een heleboel mensen en katten zijn het er eigenlijk niet zo mee eens. Aan de andere kant. Ja, als je in Qatar woont, er wonen iets van 300.000 originele Qataris. De rest zijn in feite mensen die, uh, die van, van buiten komen, uit het buitenland komen. Die zijn zo onmetelijk rijk dat ja, kritiek kun je wel leveren in Qatar, maar ach, aan de andere kant. Het is, je hebt het ook zo verschrikkelijk goed dat die uh, kritiek die blijft ook heel erg mild, laat ik het zo maar zeggen. Ja, maar zijn er ideologische redenen voor, voor Qatar om, om dit soort dingen te doen? Nee, absoluut niet. Het is uh, puur uh, enorme grensoze ambitie eigenlijk om zichzelf op uh, de kaart te zetten. Aan de ene kant het uh, zich losmaken van saudi arabië ja. uh, Ten tweede dat de naam van Qatar bekend wordt in de wereld. Ten derde door zich eigenlijk uh, als een soort van leider, een soort van, van uh, moet je het zeggen, uh, hoofdstad haast uh, te willen opwerpen uh, van, de, van, de, van de kleinere golfstaten. Van Bahrein, van de Verenigde Arabische Emiraten. En ze proberen dat ook door middel van, van infrastructuur. Dus. In de eerste plaats heeft bijvoorbeeld de huidige Emir uh, vrede gesloten met uh, Bahrein. Uh, de landen die konden nooit goed met elkaar overweg... omdat uh, Bahrein allerlei territoriale claims had op Qatar. Nou, Die hebben ze opgelost en tegenwoordig ja, zijn ze nu bezig... met de constructie van een brug tussen Bahrein en Qatar. En uh, Hetzelfde wil Qatar in feite doen met de Verenigde Arabische Emiraten. Het belang daarvan is, is dat ze met die infrastructurele werken... Saudi-Arabië buitensluiten. Want normaal gesproken is Qatar een land wat aan alle kanten uh, zeg maar over land is ingesloten door Saoedi-Arabië. Ja. En op zo'n manier probeert men in feite ja, uh, Saoedi-Arabië buitenspel te zetten. En zichzelf aan het hoofd te zetten van ja, de kleine golfstaatjes. Ja, de kleine golfstaatjes. Maar je zou vanuit hier ook denken met liberale waarden of ideeën. Want uh, uh, ze hebben uh, Libië meehelpen bevrijden van Gaddafi. zijn nu uh, heel kritisch op wat er in Syrië gebeurt. Of ja, zeker me dan. Ja, want zo liberaal zijn ze ook weer niet, hè? Nee, nee, nee. Het moet wel een beetje in het, in het, in het, in het straatje passen. Uh, want aanvankelijk gingen ze geheel mee in het verhaal van de, de Syrische president Bashar al-Assad, dat het uh, gewapende terroristen van buiten waren die zeg maar de zaak op stel te zetten in Syrië en dat het helemaal geen vreedzame demonstranten waren die de straat op gingen. En ook wat betreft kritiek op Bahrein is er in feite ook niet. Jazeera uh, bericht wel over wat er, wat er gebeurt in Bahrein... maar het is niet zo dat uh, de leiders van, van Qatar uh, kritisch zijn... ten aanzien van Bahrein. Dat, dat past absoluut niet in een politiek van ja, bruggen bouwen letterlijk... Met, uh, met de andere golfstaten. Ja, ze, zijn, uh, ze lijken hele liberale dingen na te streven. Ook dat uh, Al Jazeera wordt zo'n beetje helemaal gefinancierd door de Emir. Uh, aan de andere kant uh, zijn ze ook hele dikke vriendjes met de moslimbroeders... Dat is, lijkt ja, heel moeilijk ja. te verenigen met elkaar. Ja, ja, ja, ja, ik weet het niet. Aan de andere kant, als je, als je moslimbroeders ontmoet in, in Libië of in Egypte... Ja. Dan, dan zullen ze altijd allemaal zeggen van... ja, we zijn voor dem democratie, we zijn voor vrijheid van meningsuiting... Uh, we zijn voor uh, respect voor, voor mensenrechten. Dus wat dat betreft past de Jazeera prima in dat plaatje... En wat ook zo is, is dat uh, Qatar in wezen een, een, een strikt isla islamitisch land is. Een, een religieus land is. Ze hebben zelfs dezelfde wahhabistische stroming die je ook in, in Saudi-Arabië hebt. Met tien verstanden dat ze eigenlijk in Qatar beter met moslimbroeders over de baan kunnen... dan uh, met salafisten. Ja. Dus waar Saudi-Arabië juist die salafistische groepen steunt steunt Qatar juist die moslimbroeders. En dat zijn ja, de groepen die nu aan de macht komen... Ja. in, uh, in uh, Tunesië, Libië en Egypte. Maar het lijkt erop alsof er toch voortdurend... een soort rivaliteit is met Saoedi-Arabië. Ja, en, maar dat wordt de laatste tijd minder. En het omslagpunt was eigenlijk uh, Syrië. Omdat uh, aanvankelijk steunde dus uh, Qatar... Syrië, dus zeg maar de, de huidige president Bashar al-Assad. Totdat het, uh, ja, toch wel de op begon uit te lopen. Het niet langer strookte met de acties van Qatar in andere Arabische landen. Zoals in, bijvoorbeeld in Libië, waar ze inderdaad uh, hopen om toch islamistische krachten aan uh, de macht te krijgen. En het omslagpunt, ja, dat kwam ergens in april, mei. En nu zijn ze volledig de andere kant op gegaan. En steunen ze dus die Arabische missie in, uh, in Syrië. En daarmee vinden ze in feite toch weer saudi arabië aan hun zijde. Wat ook belangrijk is, is dat ze heel erg naar buiten willen treden met de evenementen... die ze willen, ja, die ze gaan uh, orga organiseren in de toekomst. Zoals het uh, WK in uh, 2022. Ja, waar heeft de, de dat... zich nog voor heeft ingezet, hè? Ja, inderdaad, ja. Inderdaad, ja. En, maar ze willen niet eens dus dat, uh, dat er route in het eten wordt gegooid... bijvoorbeeld door saudi Rabi, die dan ineens allerlei uh, projecten kan stilleggen. Want uh, een heleboel van de, van de opdrachten voor het bouwen van stadions... bijvoorbeeld, die zijn allemaal... Of niet allemaal, maar veel daarvan zijn gegeven aan, uh, aan aannemers uh, in Saoedi-Arabië. Dus daarmee wordt eigenlijk geprobeerd om de mannen met Saoedi-Arabië toch weer aan te halen. Ze willen niet dat het uh, een flop wordt. Aan alle kanten wordt geprobeerd dat het leuk wordt, dat het goed wordt. Ja, dat Taliban-kantoor is eigenlijk ook een beetje een beloning van de Amerikanen. Namelijk dat Qatar uh, mee heeft gedaan aan de NAVO-actie boven Libië. Dat las ik. Ja. Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat, dat ook. Ja, en het, uh, het past geheel ook in het Amerikaanse streven om uh, toch een soort van, uh, ja, moet je zeggen, uh, um, onderhandelde oplossing te krijgen in Af Af Af Afghanistan. En met name ook dat Pakistan niet echt, uh, moet je het zeggen, zich leent om als be bemiddelaar op te treden tussen de Taliban en de Verenigde, Verenigde Staten. Ik bedoel, nee, maar Turkije had dat de... kantoor ook al willen hebben, bijvoorbeeld. Ja, zeker. zeker. Maar ja. Ja, goed, uh, ja. ja, klopt. Maar. Ja. Ja, uh, Qatar, dat is uh, ja, voor de Amerikanen vreselijk belangrijk. Met name ook vanwege die, uh, die basis die daar is. Ja. Hoe zou je uh, uh, Qatar nou willen omschrijven? Het is niet echt een liberale samenleving. Er mogen bijvoorbeeld helemaal geen vakbonden zijn. Ze gaan er soms heel erg slecht om met uh, migrantenarbeiders. Ja. Is, is, is het een liberale uh, samenleving... Uh, of... In, in de, in de, kern, niet, in de nee. kern niet. Ze hebben een aantal dingen. Je ziet bijvoorbeeld dat er, dat er vrij veel vrouwen werken in, in, in, in Qatar. Meer dan bijvoorbeeld in Saudi-Arabië. Dat de Emir probeert om het, wat in wezen een hele conservatieve samenleving is, om die toch uh, ja, zo om te turnen dat, ze, dat vrouwen wel werken. Je ziet wel, wer, wel vrouwen werken bijvoorbeeld. En, en ze hebben stemrecht en, en dat soort zaken. Maar echte vrijheid is er niet in Qatar. En in wezen, als je kijkt naar Qatar, is het een, een beetje een vreemd land. En is het ook een. Uh, een heel instabiel land. Absolute monarchie de, hè? Ja, maar ook heel vreemd want kijk de, de instabiliteit in Qatar hij zit hem gewoon in het uh, in de ruling house zeg maar de, de heersers van Qatar, de, de, de, de heersende familie. de heersende familie. is heel groot. De de bestaat uit iets van ongeveer 10.000 tot 12.000 leden, wat en, heel veel is. Als en die moeten al allemaal voor 300.000 ja, maar je hebt, als je bijvoorbeeld over het afgelopen honderd jaar kijkt, uh, um, uh, als zeg maar de macht overging van de ene emir op de andere, dan ging dat nooit gepaard op, een, op zeg maar, ging het altijd gepaard met problemen, met gewapend treffen zelfs, met staatsgrepen. zoals ook de huidige emir aan de, aan de, de macht ge, gekomen. Die filie ja. is zo groot dat je nooit iedereen binnen het filie tevreden kan stellen. Er is zelfs een apart ministerie in Qatar wat zich bezighoudt met familiezaken. Dat wil zeggen, ja. al die eisen om douceurtjes van allerlei familieleden of om baantjes. En dat betekent dat die emir uh, ja, in allerlei bochten ligt... om al die verschillende vleugels van die enorme familie uh, tevreden te houden. Goed. Hartelijk dank, Leo Quarte. Graag gedaan. Berichten uit Blogistan. Aangeschoven is uh, redacteur uh, Katie Sheriff. Je hebt blogs gezocht uit het Aziatische eilandstaatje Singapore. Want het kabinet daar moet de broekriem flink aanhalen, geloof ik. Hè? Ja, dat is een idee van een commissie. Die is deze week met een voorstel gekomen voor een enorme loonsverlaging... voor uh, de minister-president, zijn kabinet en de president. En uh, minister-president Li Shen-lung heeft al gezegd dat hij ermee gaat instemmen. Zijn salaris gaat 36% naar beneden, dat van zijn kabinetleden 37%. En van de president zelfs 51%. En wat betekent dat in de praktijk? Nou, dat die minister-president nog steeds de best betaalde leider ter wereld is. Ah. Die man die, uh, krijgt straks ruim. 1,3 miljoen euro per jaar aan salaris. Nou, Dat is toch wel zes, zeven keer balken in de norm. Ja, jaar. want die ligt nu uh, op bijna 190.000 uh, euro. Dus uh, het is echt ontzettend veel geld. Uh, de ministers die verdienen nu de helft van de premier. En de president, die alleen maar een ceremoniële functie uh, uh, vervult... Die, uh, die verdient ruim 9 ton. En de pensioenregeling, de ro royale pensioenregeling, gaat er ook aan. Ja, Dat Singapore dat staat bekend als een van de rijkste landen van uh, Azië, hè? Ja. Azië. En hebben ze ook last van die economische crisis waar wij zo mee te maken hebben? Ja, ze hebben er wel mee te maken. Want bijvoorbeeld export naar Europa wordt wel, uh, heeft er wel onder te lijden gehad. Maar de afgelopen jaren is de economie nog steeds gegroeid. Het is een van de welvarendste landen ter wereld. En uh, het succes van Singapore wordt gezien als een verdienste van de People's Action Party... Uh, nou, die, die partij die heeft al sinds de onafhankelijkheid de touwtjes in handen... en uh, regeert uh, met uh, ja, harde hand wel. Uh, uh, en alleen bij de uh, verkiezingen vorig jaar... Uh, heeft de oppositie uh, een, een monsterzegen uh, gehad. Uh, zes zetels van de 87 gingen naar de oppositie. Dat lijkt heel weinig. Maar die oppositie die hamerde op die loonsverlaging. En uh, nou, nu ze daar dus mee gaan instemmen... lijkt het dus toch een overwinning voor die oppositie. Goed, je hebt op het internet gekeken. Wat schrijven de sociale media over deze fantastische verlaging ja, van die salarissen? Nou, het is heel opvallend. Je hebt dus heel veel bloggers in Singapore. En die ja. schrijven ook allemaal nog eens in het Engels. Dus dat is heel makkelijk. Uh, op Twitter zag ik veel reacties met de uh, hashtag het onderwerp minister cut. En uh, er werd heel veel commentaar gelezen... op dat de salarissen nog steeds veel te hoog zouden zijn. Um, maar veel bloggers en Twitter... waren die verwezen naar een bericht op de Facebookpagina... van de minister van Informatie en Communicatie, mevrouw Grace Fou. Zij reageerde op alle hoon. Toen ik in 2006 besloot om de politiek in te gaan... speelde salaris geen rol. Maar het verlies van privacy en vrije tijd des te meer. Ik ben er toen qua inkomsten al op achteruit gegaan. En nu dus weer... Als die balans in de toekomst doorslaat, zullen nog maar weinig mensen een politieke carrière ambiëren. Daar ben ik weer. Ja. Deze minister die beweert dus dat, uh, dat uh, met een lager salaris je gewoon geen geschikte mensen krijgt. En uh, daarom zijn die salarissen ook altijd zo hoog geweest in Singapore. Maar uh, ja, op Facebook kan zij op weinig sympathie rekenen. Want al meer dan 1500 mensen hebben gereageerd op dat berichtje. En het zijn veelal negatieve reacties. En al meer dan duizend keer is dat berichtje gedeeld op andere pagina's. En inmiddels heeft ze de bijnaam gekregen: minister Fool. Ja, nou ja, het blijkt ook wel heel erg veel. De 1,3 miljoen euro voor een minister-president... en een gewone minister, ja. ruim zes ton Ja, nou ja, per jaar. premier Rutte, ik heb het even opgezocht... staat allemaal keurig online. Uh, die verdient uh, 144.000 euro per jaar... inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Obama, de leider van de grootste economie... die verdient uh, zo'n 3 ton in euro's per jaar. Dus dat is ook echt... Nou, klein bedrag vergeleken met deze minister... die nog steeds meer dan een miljoen gaat verdienen. Uh, blogger New Age Dentist, dat is een tandarts in Singapore... die in zijn vrije tijd over politiek schrijft... Die, die vindt het ook onzin dat je alleen met enorme salarissen goede leiders trekt. Hoezo waar voor ons geld krijgen? Kijk eens naar andere ontwikkelde landen... wiens ministers en presidenten lang niet zoveel verdienen. Zijn die leiders dan slechter dan die van ons... Zullen hun burgers eens vragen of ze willen ruilen? Ja, deze die vindt het overigens wel een goed gebaar, die salarisverlagingen. Want het is het teken dat er toch wel naar de oppositie wordt geluisterd, vindt hij. Ja, zijn er meer bloggers in Singapore die de salarisverlaging van ministers wel een goed teken vinden? Nou ja, de meeste zijn wel. Er zijn veel ongenuanceerde berichten op Twitter en Facebook te vinden. Vele zijn tegen, er zijn ook heel veel grappen al gemaakt. Uh, maar op sommige blogs vind je meer nuances, zoals op die van blogger Singapore Copy Talk. De symbolische waarde van deze salarisverlaging moet iedereen kunnen zien. Meer dan een derde snijden, dat is een sterk signaal. Als het maar 3% was geweest, hadden we mogen klagen. Maar kom, jij als lezer van dit blog zou toch ook klagen... als je 30% wordt gekort op je salaris? Nou, Rick, 30% inleveren? Zou je niet uh, mee in stemmen, denk ik? Talk vind ik vooral een hele leuke naam. <laughs> ik wil nog één fragment laten horen van de bekendste blogger in Singapore... Mr. Brown, die blogt al sinds 1997... en hij krijgt per dag meer dan 10.000 lezers op zijn blog... Op Twitter heeft hij 50.000 volgers en hij plaatst een filmpje... waarin hij verzonnen minister speelt, genaamd uh, Midas Yin... die zijn volk toespreekt en ze vooral gerust wil stellen... dat hun minister echt nog wel kan overleven met dit salaris. Uh, dan gaat hij maar in Korea skiën in plaats van in de Zwitserse Alpen. En aan het einde van het filmpje pakt hij zijn gitaar... en dan zingt hij dat hij in zijn bungalow in de Rijkenwijk... Boeketima kan blijven wonen, want hij houdt gelukkig wel zijn dikke bonus right for me bukit Tima. the truth is i still got bungalow although i pay cut it's not so jala i still top earners i still got bonus Singapore's Got Talent, denk ja, ik, hè? Ja, precies. Nou, het is echt fantastisch hoe een humor die singapore hebben. Dus ik kan de, de, deze blog kan ik zeker aanraden. En die is ook te vinden via onze site, filavpureau.nl. Ja, hartelijk dank, uh, Katie Scherf. Um, dat was uh, Bureau Buitenland voor deze week. Na, de, na het nieuws van de Wielen, labyrinth. Ja, en daarin gaan we het hebben over insecten. Insecten hebben een slecht imago, vindt onze gast Marcel Dieke. En dat is ten onrechte, want het zijn sociale beesten. Intelligente beesten. Het zijn complexe beesten. En ze zijn buitengewoon nuttig voor onze samenleving. En boven alles zijn het ook fascinerende beesten. En ze zijn ook nog lekker. Dus uh, daar gaan we het allemaal over hebben. Ja, en nog meer? Meer Om... goede eigenschappen van het insect? Bijvoorbeeld? Voor het niet genoeg? Nou, ze kriebelen wel eens. Ze kriebelen en ze bijten en, en ze steken en ze, en ze verspreiden ziektes. Dat zal ik allemaal wel tegen Marcel Dieke inbrengen. Nou ik. goed, veel plezier daarbij. Um, dit was uh, Bureau Buitenland. Als u nog iets uh, terug wilt luisteren, ga dan naar onze website. Uh, VillaVPRO.nl En daar kunt u zich ook uh, abonneren op onze nieuwsbrief. Dan houden wij u op de hoogte van onze uitzendingen. Na het nieuws dus, labirint. En voor ons uh, graag tot volgende week.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 Wasmachines vanaf 799 euro. Eerstweekam.nl Dit is Radio 1.